Dooral Negens met het NOS-journaal. In Amsterdam en de Zaanstreek zijn acht mensen aangehouden voor witwassen, oplichting en hypotheekfraude. De verdachten zijn 27 tot 43 jaar oud en werken onder meer in de makelaardij, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Volgens het parool is de hoofdverdachte een 43-jarige makelaar die zich opwierp als vertrouwenspersoon van arbeidsmigranten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 En de hele laatste maand voor het verbod verstuurde vooral Forum voor Democratie veel berichten. Mexico is getroffen door hevig noodweer. verschillende plekken in het land zijn overstromingen en aardverschuivingen door zware regenbuien. 24 mensen zijn door het noodweer om het leven gekomen en zeker duizend huizen zijn beschadigd geraakt. Ook de komende dagen kan het nog hevig regenen in Mexico. In Zoetermeer hebben agenten een agressieve hond doodgeschoten. Dier had zijn bazen aangevallen. De man en de vrouw raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Daarna schoten agenten de hond in de tuin van het huis in Zoetermeer dood. Het weer veel bewolking, af en toe motregen. Het is vanmiddag maximaal 17 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, tweede is in het radioprogram. En we gaan straks kijken wat er allemaal weer afspeelt. Door de jaren heen op 11 oktober. En wie er ook alweer jarig is, altijd leuk. Good evening, ladies and gentlemen. Ja, ja, was uh, echt zo'n zo schattig you. vrouwtje. was Dat die was jarig. Zou jarig zijn geweest. En ook mensen, ja, we gaan er weer bij stilstaan. Maar maak ons druk om COVID. Ik vind dat echt peanuts. De ja, is echt peanuts. Gewoon covid speelde toen destijds... een belangrijke rol. En er was iets voor het eerst op de televisie. Weet je dat nog? Nine, eight, seven, ja. Het was een, nine, uh, een programma eight, waar uiteindelijk eight, een uh, two, lange blonde two, jonge man ging presenteren. Countdown. Precies, dat was Countdown. Eerst even lekkere muziek op de radio. Heb je Disco. Can't hide it from you Goed, dus wel lekker gitaartje, niet te moeilijke tekst. Ik wacht op jou, ik kan niet wachten om naar jou terug te gaan. Het tweede Grimms Radio-programma zit er altijd weer in, hè? Ja. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we gaan terug naar 1965. Oh, dat is echt zo'n mooi jaar, 1965. Ik was zelf vier maanden oud. En eigenlijk, toen ik drie maanden oud was, dacht ik van... Wat is het saai op de radio. Zeg, moeten we doen één keer? Doe het in één keer... Met het 9 uur. Toen hoorde ik benieuwd op de radio Hilversum. Weer het Hilversum. Voor de avond van de is het Hilversum. Zeker 1965 op 11 oktober. Daar verscheen de eerste uitzending van Hilversum 3. Ja. En wat was de eerste plaats op Hilversum 3? <middels> het was uh, Horst Fischer. Je zou denken dat het een jingle is, maar het was niet. Het was gewoon een stukje muziek van Horst Visser. Nou, welkom bij de eerste uitzending van uh, Hilversum 3. Hilversum 3 bestaat nu 60 jaar. En het is eigenlijk ontstaan omdat Veronica een uitzender was op, het, op, op zee, op het zeeschip. En toen dachten we, wij moeten eigenlijk ook een station beginnen. Eh, ter begeleiding van uw dagelijkse werkzaamheden. Dat was ah, eigenlijk... soort een soort arbeidsvitamine. soort arbeidsvitamine, daar ja. komt hij vandaan. En dat was dus eh, vijf dagen in de week. Nee, alle dagen van negen tot zes. Het waren, uiteindelijk was er 63 uur beschikbaar. En het werd dan verdeeld onder de AFRO, de KRO en de NCV en VARA. En uiteindelijk uh, ja, werd daar uh, muziek gedraaid voor iedereen. En 28 december werd het uiteindelijk ook nog op de Middengolf uitge uitgezonden. En je kan ook, ook wel 6, 7, 4 via Lopik. Hebben we ook heel vaak zitten luisteren op de AM. En uiteindelijk zou je denken, uh, uh, was het toen al stereo? Nee, het was toen nog niet stereo. Dat werd uiteindelijk in 1940. 1972 was het? Nee, van 1975 werd het stereo. En dat was tijdens, het, tijdens deze uitzending. Joost mag niet eten, Joost op toost Iedere dag om zes op de NOS. Uitsluitend en alleen via FM te genieten. Precies. Tijdens zijn uitzending tussen zes en zeven, Joost mag niet eten. werd de, uh, de tafel omgeturnd van mono naar stereo. En uh, dat werd tijdens een uh, live uitzending gedaan. Ja, s'nachts dus, werkte ze natuurlijk nog niet. Want het begon pas om zeven uur ochtends. Dat moest allemaal gewoon in die werkuren gebeuren natuurlijk. Nou nee, goed. En Radio 3 heeft een hele uh, omschakeling meegemaakt. En uh, Ik moet zeggen, wij gaan morgen met een uh, aantal oud-dj's... en ook nog steeds dj's gaan we naar... Uh, Heel veel hem toe. Morgen. Morgen, zondag. Het is nu vandaag ook, het is twee dagen en dan komen allerlei bekende DJ's. En uh, nou ja, oude, oude DJ's komen daar naartoe. Leuk! En dan gaan we eens even kijken naar de oude studio's en er worden ook nog steeds radiozendingen gemaakt. Oh, volgens ja. mij, uh, ik zie een reportage aankomen nee, hoor, waar we gaan het de volgende week over maken. hebben. Ja, maar je gaat toch niet in, bij het ene het, het, het TV, of een, uh, zender heel erg praten over een ander radiostation? Nee, maar het is nee. wel leuk om je in te vertellen hoe het was geweest. Het is natuurlijk wel iets magisch geweest. Ja. In het begin had je natuurlijk ook een paar zeezenders... en je had natuurlijk een paar zenders gewoon van de staat, zeg maar. En meer was er niet. Dus ja... Ja, dat was al wat spannender tegenwoordig. Ik heb je zoveel radiostations. En de jeugd, die heeft zoiets van Ik heb gewoon met Spotify ja En ik heb mijn eigen kanalen voor mijn eigen info. Dus dat zal wel. Ja, soms. Het is wel jammer dan dat het alleen maar onpersoonlijkheid is. ...onpersoonlijk is. Ja, ja, nou ja, je hebt nog een radiosus maar goed. Als moet... En wij zijn er natuurlijk. En ja. wij zijn er meer. Als jullie vrolijke nood in de ja. ochtend. Nou, vertel. Wat is ja, er meer in Ja, 2005 is een wat minder leuk bericht. Want toen namen honderden mensen deel aan een de betoging... ...van de Duitse anti-islambeweging Pegida. En dat wat betekende eigenlijk... ...patriotistische Europese... Uh, ...Europeanen tegen de islamisering van het avondland. Oh Ja. Dat is Abendland, denk ik. En wat is Abendland? Ja, dat zal Duitsland geweest zijn dan. Het is de eerste Pekina-betoging op de Nederlandse bodem. Ze kwamen dus in Utrecht kwamen ze samen. Oh ja. Dus dat was dan. Wat komen die anti-Duitse, de anti-Islam beweging... waarom komen die een beetje in Utrecht protesteren? Tegen, tegen buitenlanders. Ja. Dit is alsof ja. dat zij in Madrid gaan uh, protesteren. Nou ja, dat gebeurt toch vaker dat je in je eigen land, ja, je wilt protesteren tegen iets in een uh, ander land en je hoopt dat de regering dat even oplost. Ja. Ja, nou niet deze regering. Dat kan je buizen. Nee, nee. 1978. Nee, heb ik het over 1978? 1978. De vernieuwde Moerdijkbrug brug over het Hollands Diep uh, wordt door uh, Juliana opnieuw geopend. Ja. Het origineel is een enkelspoor dat stamt uit 1872. Dat zijn we een tijdje geleden. Uiteindelijk kwam er een nieuwe tweede brug naast. Dat was voor auto's en uiteindelijk op 1936 nee, werd er een rijksweg overeengelegd. Nou goed, er is zelfs ook gevochten daar door de Duitsers en de Nederlanders daar. En toen uiteindelijk in 1944 opgeblazen, weer hersteld. Daar is constant in ontwikkeling deze moerdijkbrug. Maar goed, dit ging even over 1978, dat Juliana Ik open de officieel weer, de hernieuwde brug. Zo ja. ja, ik had er geen opname van, dus dan doe ik hem zelf even. Oké. Okay. In 1614, dat is nogal heel lang geleden... Adrian Blok met CK en twaalf andere Amsterdamse kooplieden verzoeken de Staten-Generaal om exclusieve handelsrechten... in de kolonie Nieuw-Nederland. Maar dat was dus het huidige New York. Het voormalige Nederlandse gebied tussen de 38e en 45e breedtegraad... Uh, aan de oostkust van uh, de Verenigde Staten van Amerika. Dan hebben we het over 7 graden. Dus hadden, dat land uh, omvatten dus New York... en het uh, is dus nu de regio met de staten New York, New Jersey en Delaware. Oh, ja. Dat is allemaal van Nederland. Yeah. We moeten het terughalen wat van ons is. Ja, het is van de Indianen. Het is <laughs> dus van de kras door de Indianen verkocht. Ja, ongelooflijk. Het hè? was toch ook een stukje land van niks. We hebben er wat van gemaakt. Ja, als we nu terugkijken, uh, zijn ze bekocht. Maar ja, goed. ja, hoe kan je het bekijken? Ja. 1978... Nederland zendt uh, voor de eerste aflevering uh, van Countdown Café uit. Ja, yeah. ah, dat waren tijden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Countdown. Ja, wow. Countdown. Wat een jingle ook. Mooie jingle, Geweldig. He? 1978 heb ik het over. He? De eerste uitzending van Countdown. was met Adam Curry. Nee, dat was niet met Adam Curry. Dat was met Lex Harding. Kees Baars heeft het daar een tijdje gedaan. Erik de Zwart. En toen pas in 83 kwam Adam Curry daarbij. RM Curry, en dat schrijf je zo, die kwam eh, tussen 83 en 84. presenteerde je dat. En eh, het was uiteindelijk echt heel groot. Uiteindelijk kwam het in verschillende landen. In 22 landen werd het uitgezonden. En uiteindelijk kwam er ook nog een versie op de radio. Vanavond in Countdown Café. De originele groepen live in Countdown Café met de shoes. En Rob Hoek is rhythm and Blues Band live. Ja, ja, het is wel geweldig om weer die Sam van Alphard geharden te horen die altijd over de top ja. praat. Altijd leuk. Countdown Café. Maar goed, uiteindelijk is dat gestopt in 2017. Het heeft heel veel verandering ondergaan hoor, deze Countdown Café. Uh, uh, want dat heeft het langzaam doorgedraaid. Het, op de tv stopte ze dus al in 1986. Dus uh, nee, goed. het was altijd wel al vernieuwend. En vooral die interviews ja, van RMK, die waren altijd wel grappig. En daar heeft die Patricia Pai ooit natuurlijk ten huwelijk gevraagd. Ja. Ja, leuk. Helaas, ze zijn al lang weer uit elkaar. Maar ja. uh, het was toch wel een, uh, een spraakmakend koppel. Hè? Zeker Zeker weten. Het is er in 1939 dat president Roosevelt die wordt gevraagd om snel de atoombom te laten ontwikkelen. Nou, en toen kreeg je dus het hele gebeuren ook met, uh, met al die bekende mensen waar die film pas geleden over gemaakt is. We're yeah. over... in a desperate race Op to een weapon of yeah. unprecedented power. An atomic bomb. Before the Nazis do. The bomb is codename Trinity. But will later be remembered als de dodelijkste weapon in history. Yes. Hugh Bradner is to shoot home. Heel veel mensen werken daarmee. Natuurlijk uh, Einstein, die al sinds 1932 zeg maar, in Amerika woonde, omdat hij de dreiging al een beetje zag aankomen. Die had zoiets, we moeten echt snel dingen gaan ondernemen. Het waren Duitse wetenschappers die uiteindelijk zeg maar, met die bom bezig waren geweest. En die hadden zoiets, ja, daar moet iets mee gebeuren. Uiteindelijk allerlei test. Oké, okay, daar gaat het weer. Oké. Okay. Maar goed, ja. Uiteindelijk hebben ze er twee gegooid om de oorlog rustig uh, te krijgen... Ja, ik vraag me nu ook af. Uh, van, ze hebben natuurlijk al allerlei proeven gedaan toen met die bom. Dat hebben ze ook wel op het eiland Bikini gedaan en zo. Dat, dat ja. staat er nog bij. Ja. Maar ik, denk, ik vraag me wel eens af hoe, hoe het daar rondom dat eiland is. Van, heeft het water al die uh, radioactieve straling meegenomen? Of zitten daar misschien hele enge vissen en zo? En hele enge zeeslakken en komkommers die heel groot zijn of zo? Wat, wat de heerlijke kunnen we kunnen er een film over maken. Wat een heerlijke fantasie heb je? Ja. Het, klopt, het klopt gewoon niet. Ja. Nee, klopt ja. het niet. Nee, het klopt gewoon niet. Oh. Oh. Nee, nee dat, dat de theoretisch krijgen als je altijd denkt van... ja, dat eiland is, is radioactief en wat gebeurt daar dan? Komen daar die ufo's vandaan? Zal dat ook nog Oh, kunnen? ja. Ja, je kan er gewoon echt... Die een, ufo's allee. zijn eigenlijk gewoon uh, mensen die uh, raar geworden zijn door atoomstraling. Het zou kunnen. Oh. Ik weet het wel. Daar niet. hebben ze zo'n raar hoofd in die enge ogen. Ja, nou, oh. heel leuk fantaseren erover hoe dat allemaal <laughs> ja. afgelopen is. Goed, nou, straks onder andere verjaardag. Eerst maar even het schurrende gitaartje. Toe. de onrustig gitaar gitaarstel van Jack White Must say no name. That's what I'm feeling. Jack White was hem helemaal weer vergeten. That's what I'm feeling right now. Zeker, het is wel ik hoe ze Hij zich voelt goed. Dat is weer tijd voor. Zeker, we zullen ze maar uitdelen wie de jarig is en we kijken naar een, een, een vrouw van heel lang geleden. Good evening, ladies and gentlemen. I'm speaking to you tonight at a very serious. Eleanor Roosevelt. I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis. On human rights day. Zij zette zich in voor uh, mensenrechten. Hij heeft heel veel gedaan voor vrouwen. Maar ook voor uh, ja, uh, zo, zo, uh, de, de werkweek. Die was uh, de, de 48-urige werkweek. Die moest echt omlaag. Want in het begin werkte ze veel meer. Uh, afschaffing, van, uh, uh, nee, afschaffing van minimumloon. Uh, kinderarbeid. Nou, ze was met alle dingen bezig geweest. Uh, en, uh, nou ja, goed, het grappige is dat Eleanor Roosevelt... Roosevelt is haar meisjesnaam. Zij is natuurlijk uiteindelijk getrouwd met uh, Theodore Roosevelt. Heeft hij haar nee, naam? Nee, Franklin, Franklin, met Franklin Roosevelt. Franklin Delano. Ja, Delano Roosevelt is ermee getrouwd. En dat is... Uh, nou, het zit moeilijk in elkaar. Met andere woorden zeggen... Zij ze is op een gegeven moment getrouwd met haar achter, achter, achter, achterneef. Oh. Met dezelfde naam dus. Oh, wat grappig. Ja. En uh, ik zat, ik denk van, wat apart. En haar... Hoe uh, uh, uh, uh, noem je het? Haar man, de president, Franklin Delano Roosevelt... die krijgt uit polio. Dus zij heeft heel veel openbare optredens van hem waargenomen. Dus zij was bijna eigenlijk de president geworden. Omdat hij bijna niet in staat was om dat te doen, zeg maar. Dus het is een hele belangrijke vrouw geweest in Amerika... deze Eleanor Roosevelt. Overleed in 1962. Was dat echt wel zo'n kindvrouwtjesstem? Ja, hallo. Goedenavond, ladies and gentlemen. I'm speaking to you tonight. Ja, ik speak, ik speak het lijkt ook op. een beetje op die Dame Edna die praatte. over. Nou, nou, zeg Dame Edna, Die hey was Dave. echt. Ja, dat was echt. <laughs> uh, ja, goed, so. Maar ja, oké. Okay. Vandaag ook jarig is hij. is helaas al overleden. Luke Perry was een Amerikaanse ja, acteur. Jazeker. Hij is dus in 2019 al overleden. Dus dat is, hij is niet oud geworden. Maar die was. Uh, Bekend geworden door die rol van Dylan McKay in Beverly Hills 90210. Ja. En ja. Fred Andrews in de tienerserie Riverdale. Ja, hij was een uh, mooie man om te zien. Dat is een mooi man. Ja, hij deed eigenlijk mee als gastrol bij deze Beverly Hills 90210. En het viel eigenlijk zo goed dat mensen dachten: oeh, mensen van de script uh, schrijven. Die hadden ze, we laten hem er gewoon in. Ja. ja. Hij is een van uh, uit, uh, de weinigen uit de, de showbizwereld die zich heeft laten begraven in een championpak. En dat is een bak met oh, champignonnen. Ja. En ja. dan word je zeg maar opgenomen, en dan word je dus schoon op compost. En dan ga je weer terug naar Moeder Aarde. Oh, dan krijg je, kan je zak kunstmest ja, vergeten hem kopen. Ja, zeg maar Ja, ja. <lacht> zeker. <lacht> Hij verscheen voor het eerst in 1987. Of nee, voor 1987 verscheen hij voor het eerst bij de videoclip Twisted Sister. Had ik even naar nou moeten kijken wat het was. Want daar was je voor het eerst te zien als jonge, jonge man. En, en toen hadden mensen van, oeh, dat knappe kerel, die willen we een series hebben. Ja, toen kwam hij in All the other World, kwam hij in de serie Loving. En zo kwam hij steeds meer in de picture. En heeft hij uiteindelijk, zeg maar, nou ja, heel veel rollen gespeeld... Ja. ja, het is wel een, een grote spin-off qua acteurs en actrices die daarin speelden ook. Ja, zeker. Dus, ja, ja, ja, ja, ja goed, die is al overleden. En je ook al, die andere vrouw is ook al ja, overleden. Ja. Ja, die, die is, die is uh, ook niet meer onder ons, maar goed. Die speelt ja. ook uh, een heks in die serie van Charmed. Ja, klopt. Ja. Maar goed, deze man die werd zeg maar uh, uh, hersenbloeding, geloof ik, dat hij heeft gekregen. Ja, deze. treurig. Maar goed, uh, wie nog meer jarig is, is de man natuurlijk ja, die verantwoordelijk is voor dit. Voor dit... <klaas> Echt zo'n bekend geluidje dit. Zeker. Kijk, kan, kan je terughalen wie dit is? Is? Het is gewoon lekker het hè? Ja, Daryl Hall wordt vandaag 79, gaat er 80 levensjaren in. Dit is natuurlijk een nummer van dit. Hey, I over that, no. No, Samen met John Oates die hij tegenkwam en ze zaten blijkbaar op dezelfde school eh, maakten ze, dus eh, gingen ze muziek maken en een eerste. Eh, eh, allemaal kwam uit 1972. En daarna hebben ze de ene hit naar de andere hit gemaakt. Ook heel veel dingen werden door hun geproduceerd. Dit is een van de bekende platen. Misschien is dit het allerbekendste wel. Hij heeft een goede stem en een strakke beat zitten hierin. Het werd, zeg maar, in het zien, ook vaak omarmd. Je kon deze plaat ook makkelijk doorstarten met een andere discoplaat, omdat het allemaal heel strak in elkaar zat. Uiteindelijk kregen ze in 19... 2023 kregen ze toch wel wat problemen over de uitvoeringsrechten... de songs die ze hadden gemaakt door de jaren heen. En uh, uh, John uh, Otters wilde dat blijkbaar uh, verkopen aan een of andere muziekuitgeverij... Uh, primary Waves. En uh, John, uh, of Daryl Hol vond dat verhaal Die zei dat doe je niet. En nou, daar hebben ze flinke ruzie gehad. En uiteindelijk 11 augustus 2025, nog maar kort geleden, hebben ze het bijgelegd. Dus wat daar nou van, ja, hoe dat precies in elkaar zit, hebben ze nog niet naar buiten gebracht. Rich Curl is trouwens ook een goede plaat van ons. Goed. Oké, okay, ja, ja, vandaag is Prins Constantijn uh, jarig. De jongste broer van Willem-Alexander. Ja. Yeah. En uh, hij wordt vandaag uh, 64, als ik het goed heb. Ik moet even kijken, want mijn bescherming is zomaar weg. Het oh, nou is heel erg vervelend. Nee, nee, sorry, hij is van 1969. Dus hij wordt 56. Yeah. En uh, hij is dus de vierde in de lijn van troonopvolgingen. Want je hebt natuurlijk uh, koning Willem-Alexander... en dan heb je dus de drie prinsesjes en dan hij. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik denk ook wel... Hele, symp af... hele sympathieke vent. Jazeker. Ja, regelmatig in televisieprogramma's kan hij dingen altijd over de techniek heel goed uitleggen. Ja. dat het heel belangrijk is dat Nederland daarbij blijft en niet achterop loopt... Goed, hij was echt super populair in deze serie. Eens kijken of je het kan plaatsen wat uh, okay. de serie dit is. Nou, moeilijk dit. Het was in de jaren tachtig. Er waren heel veel van dit soort muziekjes als lieders voor televisieseries. doe me ook denken aan Eddie Shoestring. Dat was ook zo'n... Uh, oh ja. Dat heeft ook iets weg. Dat vond ook een heel goed zo. Dit is Bear en Beusje daar speelde John Netels in. En daar speelde hij in van 1981 tot 1991. En uiteindelijk is hij daar weggegaan en is hij gaan spelen in, oh, ik weet niet welk jaar dat was, maar goed. Uiteindelijk heeft hij 81 afleveringen gemaakt. met Midsummer Murders. Oh ja, ja. Van deze John Netels. En ik was voor het eerst op televisie in 1971. Uh, Midsummer Murders gaat ook over moorden... Ja, in allerlei kleine dorpen. Ja, dat hoor je aan de muziek al. Midsummer County bestaat helemaal niet, maar goed. Het is, uh, in het begin waren het nog een bewerking... van, een boek van, uh, van boeken van uh, Caroline Graham. En later hebben ze originele scripts geschreven. Ah, oh, oké, okay, wat leuk. Het grappige is dat deze... Uh, John Nathalus, uh, toen hij uh, zeg maar op het eiland uh, Jersey zat... voor de opname van Ruck, daar heeft hij tien jaar lang zeg maar, heeft hij opnames gemaakt... heeft hij ook nog een boek geschreven over alle locaties. Dus het oh. is, is nog wel grappig als je nog verder wilt duiken in het leven van deze man. 82 is het geworden. Vandaag uh, is ook uh, Edo Brunner jaar. Hij wordt vandaag 55. Maar uh, hij is een uh, Nederlands acteur en presentator, maar hij is ook heel bekend. Hij heeft gespeeld uh, in, in Wodka Lime en, uh, uh, ja, zuster, nee, zuster, de gier. En, uh, hij heeft gewoon heel veel meegespeeld met allerlei uh, dingen. Ook uh, Flikker Maastricht en Flikker Rotterdam. Chameleon. En Flikker op. Waar heeft hij, ja precies, ik hou op over hem. <laughs> ik hou op. <laughs> ja, hij is een sympathieke man. Hij is niet ja. zoveel meer op de televisie, moet ik zeggen. Nee. Hij had altijd wel een leuke insteek wel met, uh, met interviews en zo. Ik vond, uh, ja, hij persoonlijkheid in ieder geval. Ja. Nou goed, het is dus over de verjaardag. Er misschien nog een, uh, misschien nog een uh, verdwaalde eerst maar eens even... om op je muziek, dames hier op te zetten. Wordt er nog muziek gedraaid? Ja, ik kan het nieuwe album van, Neil, uh, van Alola Young nog niet helemaal zo goed waarderen. Ik ga het nog wel proberen, maar ik pak even een oud rukje van die cd's. This is what I mean. Dat is het... Nee, betekent het wel iets voor je? In het Nederlands vertaald. Welcome by. Stond erop. Samen natuurlijk uh, met uh, Messi met neuken daar ging het over toe in de plaat van Lola Jong. on by. Ja, maak maar geen contact. Loop me gewoon voorbij. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Ja. Was geloof ik nog een, uh, een t-shirt bij een collega van mij. But did you die? Ja, ik vond het echt een heel mooi t-shirt. Nog één keer. Maar ging je dood? Nee, met andere woorden. Wat, wat was je allemaal aan het vertellen? Maar je ging niet dood. Oké, okay, hou op dan. Maar goed. Uh, uh, we hebben tijd voor de Zandvoortse berichten. Jazeker. Zandvoortse berichten. Dus Dat zeg ik al, ja, precies. Raadscommissie, uh, woensdag 1 oktober hebben ze bij elkaar gezeten. En ze hebben wilde plannen om 29 objecten... in de lucht gezien? Nee, 29 objecten, zeg maar, uh, die in het portefeuille zitten van vastgoed... En dat is plusminus 41.000 vierkante meter... om dat te verduurzamen. Ja, prijs hangt daar aan vast 9 miljoen. Maar goed, gebeuren, oh. bijna. En de helft daarbij dan van, dus uh, zeg maar 20.000 vierkante meter... is de remise bij de Kamerling-Onnoostraat. Um, en dus zeg maar, dat willen ze gaan verduurzamen. Maar ja, andere sportverenigingen die daar ook onder vallen... van die vastgoedportefeuille uh, van de gemeente... ja, die moeten ook verduurzamen. Dat betekent dus dat de huursverhoging zit aan te komen. En er was er eentje... Marcel Sukel, Su Su Sukel, hoe spreek je dat uit? Sukel? Ja, ik denk Sukel, ja. Sukel, ja. Sukel. Van, uh, van, uh, van Zee, die zei van... Nou, dat kan flink gaan oplopen. Dan kunnen er wel 25.000 extra kosten bij komen voor verenigingen. En Martijn Vos van Juttersmuseum, die was meteen al die sprong op. Dus ik, wacht even. Nee, ik, ben van de, ja, ik ben van het Juttersmuseum, bij de Rondond, weet je wel. Uh, die maakt zich grote zorgen, want wij betalen al 25 jaar geen huur... En uh, dat kunnen wij ook niet betalen. En als we dat wel moeten betalen, dan gaan we viert. Nou, toen was Bluis die stelde hem terug. Nee, jij hoeft geen huur te betalen. Nee, joh. Dat kan je toch niet zomaar zeggen als dat. wethouder, hè? Nee, dan dus ik ook denk andere verenigingen. Oh, maar dan willen wij ook geen huur betalen. Kan nee. dat? Ja. Ja, dus ik bedoel. Nee, de, de radio hier. Ja. Hallo? Ja, precies. We hebben geen ook... reclame te maken voor uh, gemeentelijke activiteiten. Wij willen ook geen huur betalen. Nee, dus uh, ja. ik weet niet of het slim was om deze, um, Marcel Vors om daar uh, aandacht voor te vragen. Ja. Goed, we zullen zien wat het gaat worden. Maar ja, dat verduurzaam is natuurlijk wel iets goeds. Dat is mooi om dat aan te pakken. Een klein beetje verhogen de huur, niet zoveel, nou? Zou dat kunnen? Ja, gewoon uh, nou, verlagen gewoon ieder jaar. Ja, verlagen. 4%. Ja, ja goed, jij hebt wel minder kosten. Alleen dat gaat niet zo snel met de investeren. Wat je. Nou ja, ik ja, weet niet ah, ja. of je okay. niet weg kan streven van elkaar. Het volgende bericht. Ja. Nou. Uh, je hebt de Speelruimte Achter Pluspunt. En er is er nu een aankomende woensdag 15 oktober. Uh, is de Speelruimte Achter Pluspunt officieel rook- en vapevrij. Gelukkig. Jawel. We nodigen alle buurtbewoners uit om dit samen te vieren. Kom langs, ontmoet je buren. Het uh, viert mee dat kinderen veilig kunnen spelen zonder verleiding van roken of vepen. En de wethouder is ook aanwezig om samen met ons, zegt uh, de pluspunt dus, ja. uh, een stap richting een rookvrije generatie te zetten. Nou, succes. Maar ik heb toch ah. wel zo het idee van pluspunt. Ja, maar is het nou die speelruimte achter pluspunt, is dat dan uh, waar die openbare school is? Of is het uh, pluspunt in Zandvoort, uh, in het centrum? Nee, ik denk in Noord. Ik weet het ook niet. Goed, Veel ruimte is, achter pluspunt. Ja. Het is een mooi gegeven om, da ja, echt mooie streef om dat te proberen. Om... Maar goed, ik zie nog zoveel jonge mensen roken. Het is echt ongelooflijk gewoon. Het is ook een soort status-plaats. Ik kan het betalen. Ja, ik kan het betalen. Ja. Weet je dat energiegrietje dat ik nu opsteekt? 1 euro. Ja, <laughs> kan je Waar, waar de meter, waarschijnlijk joh. ook niet gerookt wordt. En, uh, maar de, de, de mensen willen u wel uitnodigen. Iedere dinsdagochtend van half tien tot elf is er een speelgroep Zandvoort. En dat uh, is een vertrouwde, warme plek voor ouders, verzorgers en hun kinderen van de leeftijd van 0 tot 2,5 jaar. Hier ja. ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld... terwijl ouders ervaringen delen, tips uitwisselen... en nieuwe contacten opdoen. En dat is dus uh, uh, tijdens 24 in Zandvoort. Ja, goed. Ik ga toch even tegen mijn te zeggen. dit? Uh, de, ja, de, de ondernemersprijs van het jaar gaat er weer aan zitten komen. 20 november is een dag van Zandvoort... Er worden allerlei ondernemers uitgenodigd. Er moeten nu nog ondernemers worden uh, genomineerd... Ik vond het wel een beetje lastig, want ik had gekeken op internet, ik kon de internetsite niet vinden, dus dat vond ik een beetje maf. De ondernemer van het, het Zandvoortse ondernemer van zoiets had ik ingevoerd. Ik kom totaal niet, ik kom alleen maar informatie tegen over wie allemaal heeft gewonnen afgelopen jaar onder andere Ton van der Veen vorige week van Hotel Keur, ja. en Marcel Busjes. B bussen, Bussen, Buscher. Buscher. Oh, oh, ja, Robel, Robbel, die heeft gewonnen. Eh, nou goed, de Ondernemersprijs Zandvoort werkt dus niet. Ik kan hem niet vinden op internet, dus ik, heb ik iets verkeerd gedaan... maar ik heb het een paar keer geprobeerd, dus ik denk, nou ja, is het niet helemaal handig om het zo te doen? Maar goed, eh, als je zeg maar deze avond gaat betreden op 20 november... Dan krijg je eerst van tevoren een inspiratiesessie. En het thema is dit keer, wat was het thema ook alweer... Uh, verbinden of zoiets, Be uh, verbonden worden met, uh, met, met het dorp. Waarvoor gaan ondernemers zeg maar iets beginnen met... Betrokken en verbonden heette Dat was betrokken uh, en van. Van. Ik had dat niet helemaal goed opgesteld. Maar goed, dus binnenkort weer de dus ondernemersprijs van het jaar. Leuk. Ja, maar je had, had ook gezegd dat ze mensen aan kunnen melden. Ja. Ja, hartstikke goed. Maar ik wil, probeer jij zo of jij er wel in komt om het aan te melden. Nou ja, uh, uh, uh, uh, het is de bedoeling eigenlijk... Uh, Welke ondernemer vind jij laat zien dat hij of zij betrokken is... bij het welzijn van ons dorp? Ja. Als je niet alleen goed bent in het ondernemen... maar dat je je ook verbonden voelt bij de rest... Ja, en natuurlijk voel je je verbonden. Zeker als je goed boert hier in Zandvoort. Dan heb je een hoop uh, clientele ja. natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Maar ja, ga naar www.ondernemersprijszandvoort.nl. Laat weten welke bedrijven volgens jou het verschil maken. Onderbouw je voordracht. En wie weet komen ze dan op de shortlist om mee te dingen... naar die felbegeerde wisseltrofee, het Haringmeisje. Ja, het Haringmeisje, zeker. Nou, wie ja. wil die niet? En het leuke is, het is een wisseltrofee. Maar ik weet nog wel dat... Uh, uh, bij Pluspunt, nee, ja, bij Pluspunt uh, bij het café... daar stond dat Haringmeisje. maar ze hadden dus... dat beeldje hadden ze gewoon via uh, uh, uh, erbij besteld. Want zij het beeldje konden houden, maar dat de wisseltrafé doorging. Oh ja, slim! Ja, ook wel leuk. Ik bedoel, ja. Ja, ik kan me voorstellen, het is natuurlijk een hele eer... Ja, dat lijkt me dus, ook wel. Uh, ja. ja, nee, dat is grappig. Ik kan me nog herinneren dat vorig jaar was er iets met verduurzamen ofzo dus Dat is natuurlijk ook wel iets wat... Uh, weer... Maar goed, het thema is nu verbinden. Is het goed? Dat is dus goed, zo zover de zandvoortse berichten. En is het is straks bijna tijd voor die landenkeuze. Ik ben benieuwd wat jij gaat, uh, gaat kiezen. We hebben het er helemaal nog niet over gehad. Ja, nee, dat, we hebben het er helemaal niet nog over, over gehad. gehad. nou echt. Uh, dus... Verrassing wordt dat, zeg maar. En hebben Cold War Kids. This the boy. ...en dat heet Runaway With Me... ...hier op de zaterdagmorgen, het loopt tegen tien uur... ...na tien uur straks, goedemorgen. zond voor de mensen lopen lang aan binnen... ...en ik wil nog even stilstaan, Ton Lebbink zou jarig zijn geweest... Hij overleed in 2017... ...hij was eigenlijk portier van de Melkweg, later ook van de Paradiso... ...hij werd uiteindelijk het drummer van allerlei punkbeentjes... ...en Meccano is een van die punkbeentjes... ...ik heb wat dingen zitten luisteren, dat is niet herkenbaar... ...maar waar hij echt... ...hij ging uiteindelijk ook uh, solo, ging hij dichten... ...en dat deed hij met een stroboscoop en een rookmachine... En dan zou je denken, ken ik daar iets van? Nou, misschien ken je dit wel. Dit was een tijdje heel populair. Omdat het zo lijzig wordt voorgedragen. Ton Lemming. Hij had toen een uh, cd'tje uit 1981. Dat heet uh, Luchtkastelen. Hij heeft ook met uh, Lauwe thee hij nog muziek gemaakt. Maar dit was Tom er ook op, bijvoorbeeld. Klaar, blijkelijk wordt een dik deel der dichters gedragen door zonnebrillen. Daar doe ik lekker niet aan mee. Cambodja, Cambodnee. Nou goed, allerlei vage theorieën had je op <laughs> na gelaan. Maar goed, die voetbalknieën die je net hoorde... Ja, die vind ik wel... Die is wel, Er zit een lekker bietje in gewoon. Dat hobbelt gewoon een beetje door gewoon. Nou goed. Hij is uh, uiteindelijk is hij gaan investeren in wat was het al? iets met applicaties voor telefoons, vertelde hij. Ja, iets met applicaties voor telefoons. En daardoor is hij miljonair geworden. Uh, hij bleef toen wel gedichten schrijven. Hij bleek ook op, optredens. Op, uh, maar uiteindelijk overleed hij toch in 2017. Was hij nog niet heel erg oud. Ja, Nee, dat viel toch een beetje tegen iets, uh, Begin 70. Maar goed, dan ging het over dus uh, Ton Lebbink. Ja. Ja. ja. Er is een uh, politieagent en zijn vrouw. Die zijn... Oh nee, sorry, verkeerd. <laughs> zelfstraffen nadat een uh, jonge vrouw vrijwel blind raakte door een rituele wassing. Het schijnt dus zo te zijn dat ze uh, vanuit de Surinaamse cultuur rituele wassingen uitvoeren. En uh, uh, half september was er een jonge vrouw, die werd dus door de vader en, uh, en de geestelijke verzorger, werd ze een helemaal gewassen ritueel. Maar dan blijkt dus dat ze dat dan deden met water, waar dus ook uh, die Madame Jeanette in was, weet je wel, <laughs> en, en ammoniak. Huh? En daarmee werd ze uh, continu in uh, gezicht gespoten. Godverdamme. En het blijkt dus dat ze nog maar 5% uh, uh, gezichtsvermogen heeft hierdoor. Dus zij heeft het aangegeven. En uh, de afwijkingen passen bij, dus echt bij chemisch letsel. En ze, kan dus, uh, ze is 18 jaar, hè? Ze kan dus gewoon uh, niet meer studeren, want ze kan niet meer lezen. Nee. En het is onzeker of haar zicht ooit zal verbeteren. Nou, de rechtbank heeft dus uh, de vader veroordeeld tot 12 maanden zelfstraf. Oh, ja. En de geestelijke verzorger krijgt ook een zelfstraf van 15 maanden. En de geestelijke verzorger moet het slachtoffer 121.000 euro betalen aan uh, materiële en immateriële schade. Oké. Okay. Uh, de, de vader maakte zich dus gewoon zorgen over de gezondheid van zijn dochter. En die besloot toen dan een van de shamaanachtig type in huis te halen. Hij heeft haar vastgehouden hij heeft, uh, zodat ze zich niet kon verdedigen, weet je wel. Nee. ik denk, nou, dat zijn toch wel middeleeuwse praktijken, dit hoor. Dit is duidelijk middeleeuwse praktijken. Yeah, ja, ja, ja, ja. Maar nou, goed, uh, heb je Jolanda ja, die die al die landen. Uh, ja, die heb ik klaar. Oké, okay. even kijken hoor. Je bent altijd uh, nieuwsgierig. Ja. Oh, Daryl ja. Hell en John Oates, I ja. Can Go For That. Ja. Ah, dat is een fijn nummer. Dat is een fijn nummer gewoon. Ja, ik weet ja, het is maar al. Hè? Vooral het begin, hè? Ja, dit soort drumcomputers kwam toen net op de markt. Dat was, ja, nu is het misschien een beetje saai, maar het was straks. Ja, nog een... had je toch van die leuke drummers? Die waren dan zo heel stoer, weet je wel. Maar dit was gewoon lekker strak, gewoon dat je denkt: wow. Ja. Zo'n synthesizer is eroverheen. Het is wel makkelijk om zo'n clip zo te maken dat hij. Uh een beetje vaag is. Ja, natuurlijk. Dat was ook het gevoel van deze plaat een beetje. John Oates. Op de gitaar. Goede oude tijd. Nou, ja, die baasje kan je er ook volgen. Ja. Dus die op al die landenkeuze. Hij was vanaf 79. Daryl Hall en John Oates waren toen nog grote vrienden. Ze hebben we nu weer een beetje bijgelegd. Want ze willen binnenkort, of de althans, ik denk dat John Oates eigenlijk wel heel veel van die oude songs de rechter wilde verkopen voor nou alvast voor miljoenen natuurlijk. En daar was, was Daryl niet mee bezig. Die al zoiets: ja, dat wil ik niet. Nee, dat vind ik uh, verraad. Van onze muziek. Dus, en nu zijn ze bij elkaar gekomen. Misschien hebben ze wat miljoenen heen en weer gesluist. Dat zo, zomaar kunnen. Dat weet ik allemaal niet. Maar goed, hij werd 79. En uh, nou goed, vandaag... Uh, ...of nee, waar ik daar even stil wil staan... ...is dat uh, afgelopen week wat een leuk stukje televisie oplevert... ...is natuurlijk de felle woorden tussen Joop van der en Fleur Agema... ...over de toekomst van het publiek. Uh, omroep En uh, Joop heeft eigenlijk niet zoveel met de publieke omroep. Omdat hij het ook allemaal commercieel is gegaan. En hij heeft bij de commerciële uh, ja, veel meer ruimte. Bij de publieke werd hij alleen maar tegengewerkt, vertelt hij. En Fleur Agema, die zat daar met zo'n uitgesteken gezicht. Zo van, nou, nou, ik heb heel veel mensen gesproken in het land. En die herkennen zich helemaal niet in de publieke omroep meer. nee. Nee, die willen zich natuurlijk de hele tijd herkennen in het publieke omroepen. Dus die uiteindelijk die zeggen, nou, dan mag best wel wat geld weg. Nou ja, en Joop maakt toch wel heel druk om En dat uh, hier in Nederland steeds meer uh, ja, dat soort dingen worden wegbezuinigd. Terwijl het belangrijk is dat het objectief blijft. Dat er ook dingen aan het publiek worden gepresenteerd die niet commercieel zijn. Waar zij geen winstbejag in zit. En dat mensen een beetje worden opgeleid, vind ik belangrijk. En nou goed, daar had Fleur Achman niet zoveel mee in. Nee, mensen herkennen zich niet meer in publiek omroep. Dat bleef ze een beetje in hangen. En kwam later, werd hij nog, nog bijgestaan door die vrouw van Bij 1. Oh ja. uh, ja, die donkere mevrouw. Sorry, weet zijn naam ook weer. Ah, oh, sorry. Echt, bedoel ik echt niet zo. Maar goed, die kon, die kon het eigenlijk nog even beter verwoorden. Gewoon. Dat vond ik nog wel mooi om te zien. Maar goed, het is interessant het stukje televisie. En dat uh, iemand uit de commerciële hoek zich daar druk om op loopt te maken. Dat vind ik wel mooi. Ja, grappig. Goed, dan zit jij te lezen? Ja, dan? ik wil het er even melden. Want uh, Bas Muis, die hebben we natuurlijk van uh, goede tijden slechte tijden Maar zijn vader heet precies hetzelfde. Ja. Die is vandaag jarig. Hij is oh. van 1948. Dus hij wordt en. Ja. 77? 77. 77. Ja. Maar uh, onlangs hebben zij samen, hebben ze, uh, de oude muziek hebben zij uh, uh, gevonden. En uh, samen met zo'n Bas ja? hebben ze dus eigenlijk die muziektapes weer afgemixt en gedaan. Want uh, die Basmuis was ook heel erg bekend van Starz van 45. Oh, ja. Oh, ja. Daar had hij de mannelijke stem in gezongen en alles. Oh, ja. En uh, ja, ik vind het wel heel grappig. Oké. Okay. Om het uh, toch even te melden. Dus, dus maar, de, de grond, de, de bekend bedenker van Stars in 45 is, is vandaag jarig. jarig. Is ja. vandaag jarig. Ja. Eigenlijk hadden we je ook als je een maar dat vind je niet volgens mij. Nee. Ik, ik zie je gezicht al. Star Wars Kombat uh. is iets wat je vroeger. Weet je wie vandaag ook jarig wil zijn geweest? Hij is al langer onder ons. Is Art Blakey. Die gast uit de jazzwereld. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk, gewoon toch nou. echt tot en met tien uur aan jazz gaan draaien. Ja, wel heerlijk. Nou, je moet het <laughs> eigenlijk even doorgeven aan, uh, aan jazz op zondag, weet je wel. Ja, die, de, de, ja die, die draait als... De gasten op, heeft echt met, met zoveel bekenden gespeeld, al met Mel Davis. Ja. Dit vond ik echt wel mooi, dit hoor. Moning. Oh, heerlijk, ja. Het is echt zondag, weet je. Vooral ja, op de zondagochtend inderdaad, ah, hè. Ja, ah, maar even. Uh, Wat een koekje erbij. Lijker. Een <gul> koekje bij de thee. Ja. Gewoon lekker Een bijtje. Eitje. Dat ben ik schu? Dat uh, al, doe ik hoor. Dat doe snel. snel. Ik wil altijd door naar de koffie. Ah, ah goed. So, ah. zelf zou vandaag jaren zijn geweest overleden. Alweer een lang hele lange tijd geleden. Nee lekker. Dat moet niet in Nederland. Ja, goed. <gul> <gul> Kost heel duur. Ja ik weet, het, ik weet het. Het is tien minuten voor tien. in de toepak blijft pijn en toen ze nog steeds de baan staan. Don't know which way to go. If the pieces don't seem to fit, if nothing ever goes the way you planned. Yeah. Dit soort, uh, dit, op dit soort muziek te zingen. Dat hele lijstige. Ik heb geen idee of de Broertjes Gallagher, Gallagher nog steeds aan toeren zijn. Dus in ieder geval uh, flink geld ophalen. Liam Gallagher en John Squire. En John Squire is van de Stone Roses. Die je misschien wel van Fool's Gold. Dat waren uh, hits in de jaren 80. Zeker. Nou goed, Raise Your Hands. Dat is een uh, album van Liam Gallagher. Daar heeft Noah al niks mee te maken. Dit is voor Noah veel te wild. Noah is van veel meer melodieën. Ja. Veel meer van zachte, zachte muziekjes. Goed, het is dus de theatermorgen. We kijken nog even wat er allemaal in de wereld speelde. Onder andere, ja, wat, uh, wat hoorden nou? Tien het, het partijen uh, van, de, zeg maar, um, van de regering, die dus ook strijden voor om het lang in de regering te komen, die hadden zeg maar, uh, uh, gezien: zeg maar, moet echt voor defensie moeten we meer geld. Uh, uh, lospeuteren. En waar moet dat geld dan vandaan komen? Ja, kortzichtig beleid. Nee, wacht even, eerst deze. Maar deze tien partijen lieten hun programma wel doorrekenen. En wat opvalt, allemaal willen ze miljarden extra voor Defensie. En dus moeten ze dat geld ergens vandaan halen. En negen van de tien kiezen ervoor om de zorg te versoberen. Ja, het is bizar. Gaan ze dus eigenlijk meer geld geven aan, aan Defensie, miljarden, en dan moeten bezuinigd worden op de zorg. Ja, als kortzichtig dan... beleid. Wat? Sorry? Als er dan soldaten gewond terugkomen, dat kunnen ze niet verzorgd worden. Nou, daar dat, dat zegt zij iets over. Ja, kortzichtig beleid. Onverstandig. Uh, in oorlog en crisis heb je juist niet minder zorg nodig, maar meer zorg. Want als je straks oorlogsslachtoffers hebt, dan zullen die ook weer zorg moeten krijgen. Dus wij denken dat je én moet investeren in defensie, en daar hoort ook investering in zorg bij. Lijkt me vrij logisch, ja. Ja. Ja. ja. ja. Maar goed, misschien denkt de regering nog van nou, we kunnen gewoon wapens sturen, toch? Ja, maar misschien ook wel investeren in defensie, maar ook heel veel uh, hospitaalbroeders maken daar. Ja, yes, zoiets. Dan kunnen ze ja. in ieder geval uh, de. Het ja, is redelijk. een beetje kortzichtig. Maar goed, het blijkt ook dat, uh, ja, dat sommige uh, ministers niet eens in de gaten hebben wat er in de zorg zich allemaal afspeelt. Dan moeten ze zich allemaal nog laten inlezen. Maar ze denken, ja, er moet geld ergens vandaan komen. Maar ze gaan het dus bij de zorg weghalen. Nou, ik hou me hard vast. Ja, ik ook. Ja. Maar ja, dat is dan, uh, ze hoeven niet bang te zijn dat uh, mensen niet mogen stemmen. Want het schijnt dat in Nederland dit jaar maar vijf Nederlanders niet mogen stemmen. En, uh, vroeger Wa -wa vijf Nederlanders? Mogen niet stemmen. Ja. In 2016 waren dat er nog 56 en in 2019 waren het er 25. Maar uh, vroeger was het zo van als iemand veroordeeld was, dat was voorheen... Uh, voor minstens één jaar dan kon als bijkomende straf het kiesrecht worden ontnomen... En het mag alleen bij bepaalde misdrijven die te maken hebben met terrorisme of met de verkiezingen. Dat okay. is het opzettelijk gebruiken van een vervalste stempas. Maar ook diegene die nou heeft gezorgd dat Wilders niet mee kon doen met de debatten... Ja? die mag ook niet stemmen. Ja, maar die zit waarschijnlijk in België. Want dat heeft te maken met die, met die burgemeester ja. of zo. Die bedreigd is daar. En daar stond zijn naam ook op een lijstje. Dus nou ja, dat is, zal geen Nederlander zijn. Daar ga ik dan een beetje van uit. Maar ja. dat weet je toch niet helemaal. Maar uh, nou ja, goed, dus, dit heeft echt te maken met mensen die zich hebben misdragen. Daardoor uh, wordt stemrecht afgenomen. Ja. Je zou denken, er zijn toch wel heel veel dingen gebeurd in Nederland... Ja, die maar... allemaal politiek onderlegd zijn, maar die worden dus niet bestraft. Maar ja, als je hoort in Amerika dat mensen dan eerst, als ze willen stemmen... Uh, een stemvergunning moeten aanvragen. En dan wordt gekeken of ze misschien wel of niet mogen stemmen. En dat er heel veel mensen... Dat volgen we in de zwarte gemeenschappen, die stempassen niet hebben. Oh ja. En die vragen het niet aan. En nee. daardoor stemmen ze niet. En dat kost gewoon heel veel stemmen, letterlijk. Ja, dat snap ik. Ja. Ik raak hier een beetje van ontstemd. Nou ja, weet, weet, het is, ja misschien moeten we ook naar een IQ-test doen. Zo van. Uh... <laughs> Jij bent dom, dus dan ja, worden de dommen helemaal geknecht. Oh. Dat kan niet hoor. <laughs> dat kan niet. Nee, maar ik bedoel, nee, is... ja, die de, goed idee. al die politieke partijen die dat populisme met je aanhang, ja, dat is Vaak is dat gewoon heel kort door de hoogte politiek, wat niet haalbaar ja, is. Mede, Want bedoel, Wilders heeft zijn programma ook weer niet laten doorrekenen. En die heeft nu ook weer een smoes. Sorry, Wilders, weet dat je het zwaar hebt om niet te komen op die debatten. Nee, dus nee, ja, ik, uh, nou, ik vind het nog wel lastig hoor. Maar goed, wie mag stemmen Moet je daar je best voor doen? Moet je een soort test ondernemen uh, ondergaan? Doe eerst de stemtest oh, stem en dan, dan mag je door naar de stemwijzer... om te kijken wat je, wat je uiteindelijk mag gaan stemmen. Nou goed, ik moet zeggen, tot zover Toebak Leeft. Ja, tot volgende week dan maar weer. Volgende week zitten wij weer tegen u aan te ouderen. Ja, heel misschien is Marco er dan, maar ik denk het niet. Ja, heb jij nog contact met gehad over zijn stem? Uh, een heel klein beetje. We okay. gaan het uh, er even over hebben. Zo. Laatste plaat hier, Spacey Jane.